De zaak het vuren kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte. De Amerikaanse president Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans... om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij belooft ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder.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 ...en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. Parkeren op straat in Scheveningen gaat deze zomer toch niet naar 10 euro per uur. De gemeente wil de parkeeroverlast op straat tegengaan... ...door de tarieven daar een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage. Maar een meerderheid van de gemeenteraad vindt een verhoging van 3,90 euro naar 10 euro exorbitant. Het weer. Overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel cool lenteweer met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Zo. So. You throat is time You can't erase. Yeah Bündnis. oh yeah, it's like, it's contagious, go, go tell your neighbors, just reach out